Vinden jullie daarvan? Ik vind het heel mythisch. Ik vind het natuurlijk ook mythisch. Ik vind zelfs dat je zo schrijven moet, maar tegelijkertijd vind ik het. Um, godslastelijk. Wat bedoel je? Het is uitzichtloos.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 Ik sta je uit te kijken, joh? Hé! Hey. Oh, wat was de klote Moeten we die man niet helpen? Ik zou niet weten hoe. Hey! Hey, enkeltje, enkeltje! Ja, houd dat dan maar bij u. Nou, dag. dag, Frans. Ja. We staan hier aan te kijken, man. Hé. Hey! Kun je niet doorlopen? Achterlijke. ik zijn doorlopen. was dat niet te goed. Wat dat ik doe? Maar ik wil niet doorlopen. is cent, man. Voor een regeltje. Hé. Hey. Waarom zei je nou tegen Frans dat het godslasterlijk is wat hij schrijft? Ik geloof dat hij daar erg van schrok. Ja, dat was niet de bedoeling.